Hier zijn we dan weer hé. live vanuit het uh, studiootje in uh, Den Haag. Ik ben, ik ben DJ Aap je kan ons ook volgen via de webcam. Maar het geluid is wel stuk, beter en nog in stereo ook via de radio stream. Dus uh, ik zou gewoon lekker het geluid van de webcam uitzetten. En alleen via de radio stream luisteren. En via het beeld uh, kijken. Ik valt wel niet zoveel bijzonders te zien. je ziet mijn kop. En je ziet dan de schermen hier. En uh, ja, wat nou, is het zo'n beetje? En zo blijft het tot 10 uur. Je hebt geen skype, geen skype. de skype staat aan. En uh, ja, DJ-jaap. Dus DJ met hoofdletters liggen streepje. En Jaap met een hoofdletter J. Dus DJ-jaap. En dan kan je met al skypen. Je kan ook op de chat. Die ga ik zo ook uh, even openen. Ga nou, eens even kijken. De, de chatroom, ja, dat is heel belangrijk. Dus uh, ja, mensen. Het wordt uh, heel erg gezellig. Ja, ik weet niet of je me goed kunt horen met die muziek. Uh, is misschien wat hard. Oké, okay, zo, zo hoor je me beter. Hè? Okay, je kunt met ons chatten via de chatroom, mensen. Dus uh, schroom niet. Ga lekker op de chatroom. Dan kan je met mij en me, met de medelijsters chatten. Ik kan ook Skype en dan kom je wel even naar de uitzending. Uh, ja, oké, okay, ja. Yeah. Oké, okay, nou de, de chat uh, ben nu ingelogd. Ik ga nog even wat veranderen. Oké. Okay. Nou, de chat staat ook aan. Dus ik ken hier ook op de chat, die heb ik aanstaan hier. En af en toe kijk ik even met een schuin oogje of alles draait via de webcam. Ook het geluid van de webcam, Ja, daar kan ik niks aan veranderen. Dus als ik het geluid via de radiostream wegdraai, dan hoor je dat wel op de webcam. Dus dat is dan weer een pluspuntje. Dus dan hoor je dingen die je op de radiostream dus niet hoort. Goed. We gaan eens even kijken of alles werkt. Ik heb de internetradio in Tissa aangezet. Oké, okay, het is nu 14 minuten over 8. Het is uh, zondag 28 april 2008 en ik ben DJ Jaap. En nog een paar nachtjes hè. Dus nog twee nachtjes slapen en dan uh, gaan we een nieuwe koning. Willem, koning Willem-Alexander. En uh, ja, oké. Okay. Uh, Dit is geen discussiepunt, uh, ik word misschien, misschien hebben we contact met iemand straks Ik ga niet zeggen wie het is, een soort mystery guest zeg maar En dan wil ik het eigenlijk hebben over seks en religie en Niet alleen seks en religie, maar ook, uh, ja laat ik het anders stellen Genot en religie, genot, ja, het mag, mag uh, seks zijn of lekker veel snoepen, veel drinken, veel eten. Of dat samen gaat en zo, dat soort dingen. Goed, we hebben uh, heel wat muziek gedownload via Jamendo. Legale muziek, weliswaar. En je hoorde net uh, onze intro van uh, van Eurostar Radio. Plug and Play van Dave Imbaren Neun. Of Inbar Non, hoe je het ook noemen wil. En dat is uh, onze tune van uh, Eurostar Radio. Dus van mijn programma dus. We hebben nu eindelijk eens een, uh, een sorry, nieuwe muziek gedownload via jamendo.org. En dat is, uh, ik dacht dat die uit uh, Tsjechië kwam. Dat is uh, DJ Kovic. het met mij het nou en dat is de originele mix. En hier komt hij dan. Het was uh, de band. Het ja, was een DJ. DJ Kovic met Nao. Nou, het was een originele mix van hem. En hij komt uit Tsjechië. een dus, uh, prachtig land waar trouwens. Uh, ik ken mensen die er op vakantie zijn geweest. Het is echt een moeite waard. Het is niet duur. Het is goedkoper dan wat uh, andere EU-landen. Maar het is een prachtig land. Aardige mensen wonen daar. Een, uh, ze zijn alles aan het opknappen, Ook uh, oude... Uh, historische gebouwen, die daar worden daar helemaal opgekalfaard. Dus als je op vakantie wil, je wil wil wat anders dan Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk of Spanje of, uh, of Griekenland. Ga eens een keer naar Tsjechië. Prachtig rond. Ik ben er zelf nooit geweest. Ik heb de films en foto's al gezien. Het is een prachtig land. Echt waar. Goed. Genoeg hierover. Uh, jullie kunnen skypen als jullie willen. En dan uh, kom je live uh, in onze uitzending. Uh, ja, ik heb even de speakertjes uh, wat lager gezet, als ze horen maar toch wel via de webcam. Dus als je via de webcam kijkt naar luistert, uh, als je een betere geluidskwaliteit wil hebben, raad ik je aan om via de radio stream hierboven te kijken. Yes. <laughs> dus, uh, dus linksboven www.eurostaradio.nl En zelfs uh, voor Apple uh, bezitters. Kunnen we naar ons luisteren. Het duurt in principe tot tien uur de uh, uitzending, maar mocht er nou heel veel gezellig uh, uitkomen uh, via deze live uitzending. Veel mensen via Skype en die hebben wat te vertellen, die wil misschien een plaatje draaien. Uh, het moet wel rechtervrije muziek zijn uiteraard. Uh, of een leuk verhaaltje of een andere kloot. Uh, ik maakt niet uit waar je het over heb. En, uh, en uh, nou, dan gaan we zelfs tot 12, 12 uur door van mijn part. Dus uh, mensen, schroom niet. Skype naar hoofdletter DJ. En dan liggen een streepje. Nou, hoofdletter J. En dan aap erachter. Dus DJ liggen streepje Jaap. Alle met hoofdletters. Die DJ met hoofdletters en Jaap met hoofdletters. DJ ligt een streepje Jaap. En dan kan je Skypen live in de uitzending. En dan uh, kom je gewoon uh, op de radio. We zijn alleen via internet ontvangen, dus niet via de FM of via de kabel of de satelliet. Ja, misschien de, de internetverbinding ook deels via satelliet, gaat voor de mensen die buiten Nederland luisteren en kijken. Maar goed, we gaan gezellig maken mensen. We hebben weer een nieuwkomer. Want we draaien ook wel, wel wat nieuwere muziek hè. Nou ja, nieuw. Het gaat erom dat uh... nieuw, nieuw, ja wat is nieuw. nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw het gaat erom, uh, mensen, dat uh, we natuurlijk niet altijd hetzelfde kunnen draaien. Hier is Camera met Art Discotella Hollywood en de Discare een Clubmix. Dat was uh, Bijna Pilot met Goof en daarvoor je DJ Kovic met Heaven Comes to You. Oké, okay, nou, uh, we gaan uh, gezellig uh, verder. Het is nu half negen, zondagavond 28 april 2013. Het is nog licht buiten en uh, ja, ik heb uh, gisteren nog even wat in mijn tuintje lopen klooien. <laughs> dus... Uh, <laughs> Ja, dus uh, zo gaat het. Dus uh, laars als je staars je kijken via de webcam. Uh, en mensen natuurlijk via de stream. Dan raad ik jullie aan om het geluid van de webcam uit te zetten. Het loopt wel dan wel niet synchroon dan meer. Maar je hebt wel stereo geluid. En zonder de achtergrondgeluiden erbij. Dus uh, alleen het enige unicum is met de webcam geluid. Dat je alles hoort wat je niet op de radio hoort. Het is, ja, het is niet veel bijzonders natuurlijk. Maar wel leuk, dus, uh, <laughs> nou ja goed, het is uh, leuk om een beetje te experimenteren hier. Dit is uh, Eurostar Radio, geloof en genot, en dan heb ik het niet alleen over seks, maar ook over uh, snoepen bijvoorbeeld, roken, blauwe. mag dat als je op bent, en dat maakt niet uit welk geloof, of je boeddhist bent of christen of moslim of jood of hindoe of. Maakt niet uit. Maar gaat dat samen. En, en, en als ja, en genot is toegestaan. Ja, ja, hoe, tot hoe ver liggen de grenzen? Onder andere, we gaan het over meer ja, onderwerp hebben hoor. Ik bedoel, het is niet alleen dit. We willen een onderwerp niet langer dan twintig minuten aan besteden. Anders gaan we als de hele avond gaat beslaan, dan trekt ook geen luisteraars. We ga toch eens even een poging wagen om mensen eventueel te bellen. Als ze tenminste online zijn. Goed. Nou. Jongens. We proberen het. Ja, het uh, we zitten met twee schermen. Dit scherm daar. daar uh, zie ik de monitor van dit. Daar wordt ook de stream vanuit. Of, uh, de andere scherm wat je net zag. Dat is de Skype. De webcam uh, stream. En... Uh, ja, daar wordt ook de muziek vanaf gedraaid. En vanaf dit scherm, de computer die op deze scherm is aangesloten. Dat is dus uh, de, de geluidstream En uh, daar monitor ik alles, dus... Nou, hij neemt niet op. Ja. Misschien is hij er nog niet. Het kan ook zijn dat hij later komt, hoor. Het gebeurt wel, wel vaker. En misschien dat onze vriend... Uh, uh, Misschien deze. En waarschijnlijk, als het lukt, nee, niet voicemail, toch? Oi oi oi. Wacht even, dat moeten we even anders doen. Het is geen mobiel, hè? Toch? Nou, ik heb geen beltegoedje op, dat is het hem juist. Von. Nou, weet je wat ik ga doen? We gaan eens we gaan, we gaan wat uh, proberen. Ik ga alvast onder de tussentijd een uh, muziekje draaien. En uh, ja, we zullen kijken. Wat gaan we draaien? We gaan nou eens even, uh, eens even kijken hoor. We gaan eens een muziekje draaien in de tussentijd. En dat wordt... Uh, Ska Viva van uh, The Dread BM 110 Ska Viva en Your Mind van Ska, Ska Daddy Z Die gaan we samen draaien Oké, okay, veel plezier aan het zoeken ondertussen wel contact Hallo Dread, wat you doing in de studio? Ik maak een punk reggae record Ska Viva SHUT Jullie luisteren onder andere Just Dread met uh, BM-110 Ska Fever en Ska Daddy Z met Your Mine. Oké, okay, jullie uh, kunnen skypen, DJ liggen jaap En uh, je kan ook chatten via www.eurostarradio. Dan ga ik eens even kijken of ik iemand uh, dan op zijn mobieltje kan bellen, als hij tenminste tijd heeft. Oh jee, we gaan het proberen. Piep. Nou, het werkt perfect allemaal tot nu toe. Alleen maar hopen, dat wordt opgenomen, hè. Ja, we gaan eens even kijken hoe dat allemaal via beeld uh, allemaal uh, werkt. Ik eens even laten zien voor de webcam. Goedendag, dit is de voicemail van 065. Drie, Ja, We gaan dat maar meer doen. Kijk bericht richting na de toon of stuur een sms bericht. Ja, oké. Hallo met Jaap, ik ben live met de uitzending bezig. Als je tijd hebt, je kan nog terecht tot 12 uur. Dus oké. En mocht je even verhinderd zijn, een volgende keer bij het. Oké. Bye bye, zwaai, zwaai. Dit was DJ Jaap. Live vanuit de studiootje in Den Haag. Bye bye. Ja, oké. Okay. Goed, ja, Ik heb er nog even doorheen gehad. Want ja, dan gaan ze het nummer open noemen, jongens. Daar is een live uitzending. Dus, eh, Anders wordt het de knip en plakwerk hè, voor, de, voor de update. Hè, want uh, we gaan een update maken van onze uitzending. En uh, ja. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we het telefoonnummer van... Maar jullie weten toch niet wie ik bel, dus, dus ik heb er maar even doorheen lopen brabbelen. Dus oké, okay. we gaan eens dus nog eens een keer kijken. Misschien dat... We hebben hier nog een vriend. Ah, even kijken wat, of die zin heeft om in de uitzending te komen. Hij is al eens eerder geweest hier dus. Maar we gaan er geen namen noemen eventjes. We houden het even spannend. Oké, okay. ja. Kijken wat hij doet hoor. Ik heb van tevoren al via de, de chat, chat van de Skype al aangegeven. Dat vanaf gaat uitzenden. Ja, misschien. Nee, maar. Als moeten we Herman maar even bellen. Herman uit Nieuw-Zeeland. Hij ah, doet helemaal niks. Nou, weet je. Oké, okay. nou. We gaan de Herman dan maar even kijken of we die kunnen strikken. Herman uit Nieuw-Zeeland, dames en heren. In ieder geval zal er zo'n bijtje zitten, denk ik. Hallo, Jaap. Zullen we kijken wat hij doet? Oké. Okay. Ja. Nou, er gebeurt niet veel, uh, moet ik zeggen hoor. Even kijken hoor, jongens. Moet even. Nou. Nee, er gebeurt eigenlijk niks. Nee. Nou, misschien heeft hij geen tijd of geen zin. Ik heb ze allemaal al gehad. Nou. Ja. Ik, ik weet het ook niet meer, jongens. Misschien dat deze misschien zin heeft. Hij is nog nooit in de uitzending geweest. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. Ik weet niet of hij online is. Ik denk dat je hem uit hebt, want als hij aan is, dan gaat hij wel over, weet je. Ik denk dat je hem uit hebt, anders kan ik hem altijd nog via zijn mobiel uh, bereiken. Ik moet alleen uitkijken. Nee, nee, nee, nee, wacht. Ja, ah, hallo. Oh nee, dat, uh, dat is hem niet. Die deed het toch niet, wacht even hoor. Kijk, ik moet wat anders in te verzinnen. Even kijken wat hij doet hoor. Even kijken wat hij doet. Alex. Ja, goed. Je spreekt spreek bij T.J. Jaap, weet je wel. Wel, Pie. Ja, ik ja, ja, ben in de uitzending. Ja, ben je aan het uitzenden? Ja. Ja, hey, uh, ik had ja. wel verwacht dat we je ook zo'n zware stem zou opzetten, ja, maar goed. Ik, uh, ja, maar goed. Ja, maar ja, zeg, heb maar je ja, nog wat meegemaakt, meegemaakt uh, of zo? zo. Oh, wat <laughs> zei je? Of je nog wat hebt meegemaakt het weekend of zo? Nou, ja, niet veel bijzonders. Niet veel bijzonders, nee. Nee, hoe nee, nee, nee, uh, ja, ik had vrijdag vrij. Ik, had, ik had het de, de, de, de hele dag de half half op mijn uh, nest gelegen. Ik, ik, ik, ik zat, zat 4 tot vier uur s'nachts op de computer. Nou hoor ik nou, mezelf helemaal terug, weet je. En wacht even, of ik naar de speaker. Ah, erg s'nachts. Maar goed, ik hoor mezelf terug. Nou, wat ik zeggen, wel... Ja, ik ja, ga ik gaat, uh, uh, ja. maandagavond ja, een kroegje Daar hebben ja, ze dan, dan een, een uh, Koninginnacht in de Kroeg Dat is ook heel ja, gezellig. Dus als je als zin, zin hebt om uh, mee, mee, mee te gaan, zou dat leuk zijn. Ja, ja, ik <laughs> okay. ken niet toe. Oké. Maar is, is heel gezellig. gezellig. Maar ja, ik ja, heb voor de rest ook niet veel bijzonders gedaan. Ik ben vanmiddag nog bij mijn moeder langs geweest. Ah. En voor de, ja, voor de rest heb ik eigenlijk tot nu toe, tot nu toe uh, remotaars gezeten. Of af en toe een, een boodschapje boodschap doen bij Appie Maar... maar nee. Nee. Ja. Ja. Hij he, heeft he, he he nog, he nog een leuke anekdote of zo. So. Wat? Een leuke een anekdote. anekdote. Hoor jij een echo van echo mij? mij? Nou ja, ik hoor jou een beetje... Uh, ja, een beetje hongerig hoor ik jou. Oké. Okay. Okay. Nou, ik bel via, via Skype. Skype. En, ja, eh... Dus, eh... Dus, uh, ja, want dat nou, kon iemand nou, ook niet bereiken. bereiken. En, uh, Maar het mooie is dat als je op de, op de voicemail komt, de voicemail dan noemt hij het de telefoonnummer. De telefoonnummer. Dus, dus ik heb er doorheen de lopen, de lopen de babbelen de dat ze dat nummer niet horen. Niet van jou hoor, iemand anders zijn nummer. Ja, ik denk, van. Maar goed, eh, heb je nog een, een, le een leuke anekdote of zo, Show wat je hebt meegemaakt, of, of een mop, of, of weet ik veel wat? Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> ja. Nee, ja, alleen met die hond even. Met die hond? Ja, nou ja, leuk. Ik moest zijn, oren waren wel, weet je wel. Ja. Dus ik denk, nou ja, dan moet ik toch weer even naar die dierenlijks gaan. ja. Dus ik, ik, ik loop daarheen en de klote beest begint een naar binnen te trekken daar. Zijn ik. ik vlieg letterlijk achteraan om. Zo? Oh. <laughs> Nooit nee, meegemaakt door een hond, graag bij de dier komt spont. Oh. Oh. Nou, nou, we, we, we hebben, hebben twee, twee hondjes, hondtjus, zoals ze we weet. Zoals en die, die ene die, die, uh, is best wel een, een, beetje, een bang, beetje bang, die donkere hond. En die, en die andere, die, die, andere, die, die, uh, die, nou, die springt bij wassprek, wassprek op de tafel, op de tafel om uh, de te horen, dat dus, uh, is echt een mensenvriend, weet de je. De uh, deze ook wel. Ja. Ja. Well, ja, deze is een beetje groot en een beetje wild, dus dan moet je mij oppassen natuurlijk. Ik heb het toen wel van Nog zo onderuit. ja. Nou. Dus, ja, uh, nou ja, zijn gewicht is nog steeds iets te veel, dus uh, ja, er moet wel een paar kilootjes vanaf. Ja, wat ja wat het de de de is, de als hij naar de, de, de kapper is geweest, geweest. Dan, dan zie je ook hoor, dat het net iets te dik, dik is, de is de weet je. Dan zie je echt zo'n beetje, nee, dat wordt een beetje in zijn heupen meer, hè. Dan zie je zo'n hoog. Denk dat is dik. Wees even kijken, een kilo's of. 7 te zwaar, 70? 7 kilo te zwaar. 7 kilo te zwaar, zwaar. oké. Okay. Nou okay. ja, ja. toen ik hem net had, loog die 35 en is eigenlijk ook nog iets te zwaar. Ja, ja. Dus hij best is bestens uh, 32, maar hij weegt, even kijken, uh, iets van 41 of 42 kilo. Ja, okay. oké. Okay. Dus uh, ja, dan moeten we wel en vanaf. Ja ja, ja, ja. Dit is een allesvreten, weet je wel? Die ja, ja, ja, ja. werkelijk alles op. Ja, die ja, verloren ons ook. Als, als er maar wat op straat, op straat ligt, ligt dan, dan de moet je wegtrekken. De de want de want de ze weet je weet hoe wat er ligt, wat er ligt hè? Ja. ja. Als je geld krijgt, dan een, een, een stukje worst in geven, of zo, dan ben je niet blij. Nee, dat weet ik. Van wie je die uit de hè? Ja, ik weet het. Maar uh, dat niet alleen, ik uh, weet niet wel of, of het zou je doen, inderdaad. Dus dadelijk uh, worden ze heel ziek en zo, dan uh, hang je helemaal, weet je wel. Ja, zeker, dat, ja, dat, nou, zeker. Maar ja, af en toe ja. let ik even niet op en dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan zien we. Hem weer, maar het is wel pak van die botten, hoe hij die, die dingen vindt, ik weet het niet. Ja, ja. Dus uh, dan zit hij met uh, in die grote snuffelen en dan hoor ik weer gekraak of wat en dan ook. Dan hij weer een of ander botje of wat ook te pakken. Ah, ja ja. Ja, dat vind ja, uh, ik wel een keer het elke keer in je, je gaten. Dus, dus kom thuis. Nee, nee, nee je, wat zegt tina Wat zegt Wat een kippenbordje? kippenbordje. Ja, die nou, die ik heb al ik er wel al al uitgehaald. Want, want, uh, uh, dat, vind dat vind ik allemaal maar niks. Nee. ja, de. Nou, ja, die andere hond voor mij die was uh, wat dat betreft, uh, die, die moest alleen maar kip, weet je wel. Die moest niks anders. Uh -huh. uh -huh. Zo'n beetje. Ja, een beetje kattenvoer of zo. Dan niet wel, maar uh, nou, voor de rest niks hoor. Uh, die was wat dat betreft, betreft iets keurig. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Maar deze. Die oh. <laughs> vrees echt alles, zeg maar, zeg maar. Ja, deze wel. Ja. <laughs> dus ja. En je, moet je morgen ook werken of niet? Nee, ik heb, ja, ik heb morgen, morgen uh, ook vrij. Ah uh, oh, ja, nee, dus, ik uh, ben de woensdag weer. Ja. Ja, dan eh, wanneer? Wanneer hadden we dan weer? Mei ergens, ja, ja, uh, ja, we, we hebben ja, 9 mei. Het is, is volgende week, week donderdag. donderdag. En dan, en dan, dan heb dan ik heb de, de tiende. Die ik vrijdag gaat. Ja, ja. ja. Dus die dus, uh, week daarop zijn we weer uh, donderdag en vrijdag vrij. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We, we zitten een we week tussen. En dan, en dan de, de eerste, eerste weekend, weekend daarop, daarop is het Pasen. Dus, dus dat, dat is... Moet ik even op de gelende kijken. 19... 19 en 20... En 20 Mei nee, nee, dan is het, het, uh, het Pasen. Ja, dat dat welke datum hadden we nog vrijgenomen, joh? Uh, even nou, kijken, even kijken, ik had alleen 10 uh, uh, mei maai maai vrijgenomen. En als er dan zegt ja. niks, ja. en de weekend en dan daarop, dan heb dan je Pasen. Dus. En dat valt dit weekend? Nee, en, uh, dit, dit weekend, weekend is, uh, is uh, niks. niks. Je hebt alleen dan, alleen dan de, 30ste de 30ste, dan Koningendag. Dan hebben dan we, we volgende week, dus de dus week hierop. Dan hebben we dan, dan hemelvaart. En dan een dan weekje niks. En de week daarna. Dan hebben we Pinkster. Dan hebben we weer bijna salaris. Ja. Oké. Ja, vakantie is natuurlijk. Ja, ja. Ik had elke maand bij ons. Ja, dat is allemaal uh, uh, waar. Ja, ja, dat, was, dat, dat zal wel lekker wezen, hè. En dan een en dan ton aan vakantiegeld vakantie ekening per <laughs> jaar. Dan ben ik zo met pensioen ook. En dan, en dan met, je, met uh, 55 met pensioen. pensioen. Ja, dan maak het maar voor mij eerder dan. <laughs> ja, ik ben nu 53 Dus ja, dus ja nou, nou, nou, nou, ik ben nou, ja, ik moet ook ja, doen met ccc misschien, ja, misschien wel CCC6, je weet het ja, maar nooit he. hè. Nee, dat weet ik niet. Ja, ik kan ja, ja, dat ze tegen die taart zeggen, we gaan de FUTregeling invoeren, want er krijgt veel te weinig rondwerken, weet je wat. Iedereen boven de CCC6, dan ga stoppen. Dat zal nou blijven. Het kan ook gewoon zijn dat ze zeggen, de futregeling regeling bestaat niet meer. Ja, maar nee, die, die, die, die is er helemaal niet meer, meer, mee. meer, hè? Nee, ja, dat is wat ik bedoel, Zo gaat het maar verder en verder. En dadelijk heb je helemaal niks meer. Nee, de dan, nee, hond. Dan, ja, dan, <laughs> dan weet waar je hem stemt. Ja, dus, laat dus, het. Volgens mij zijn ze gaan mega meegaan. Ja, kies hier. Volgens mij zijn ze Dus Ja, kaart een beetje dubbel, want hond die er nog dronken bent, maar ik word bestemd dubbel. Ik word echt over. Ja, ja, ja, ja, klopt. Dus, eh... Uh, er komt ook ja, een uh, stream staan uh, Ja, stream. Okay. Ja, oké. Uh, Precies. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, goed. Oké, okay, kijk. Okay. Ja, dus, uh, nou ja, we zien het wel allemaal, want uh, ik ga er niet te veel aan denken, anders ga ik mij helemaal gek voor mij meegeven. Ja, ja, dat, ja, dat gaat nog niet zijn change. Change. <laughs> We, we, we, we gaan <laughs> we best wel ja, ja, en uh, dat ik we altijd al wel mildere, mildere regering krijgen in, in de toekomst. Ja, wat, wat moet je daar nou over zeggen, over die regeringen? Uh, het zijn altijd diezelfde partijen die aan de kopen. komen. maar dat is ook niet zo'n idee. Dan Laten we vaak nog plus of een SP of wat dan ook. Geef die de kans. Ik hoop... Maar ja, dan dan we moeten eh, ze commissies sluiten Ik weet hoe dat gaat, Nee, maar ja, maar we ja, zien het allemaal, allemaal... Ja, nee, ik kan er toch niet zo van zeggen, dus, uh, Maar ja, in ieder geval, wat er nu zit, is ook uh, pet met peren, dus. Ze nee, uh, nee, <laughs> is kolijn, hebben nooit zo slecht veren gehad. Ja, nee, vijf, ja vijf. maar je, dat het gauw van de bezuinigen, bezuinigen, helemaal door blijven zitten. En dat had je een hele gedoe van die gasten. Ja, hop ja. nou, op, nee, joh, weet je wel, want het is wel geval. ...voor gehouden met die 3% aanhouden... ...want niemand houdt ze de werkelijk aan... ...dus... Uh, uh, ja, dan, uh, ...ik maar kan niet wat ze ermee willen bereiken... ...met die 3%... ...maar, maar, maar, maar, maar dat komt door die fucking bussel... Ja. Ja. Ja. ...ja... ...ik ja. weet ik wel, Eurostar radio. radio... ...maar, maar ik, ik vind gewoon... ...ja... ...het, gewoon, uh, ja. Ja. Ja. het, het, het, het heeft niks met Europa te maken... ...maar we draaien muziek uit Europa... ...vrij muziek... ...Polen... ...Nederland... Uh, Engeland. Engeland, ook wel uh, Amerikaan of zo hoor, hoor. maar, maar, maar uh, al, al muziek, muziek, muziek van Mendo, Mendo, Mendo of gratis muziek, muziek. muziek. legaal. Ja. Er, er zit best aardige, best aardige muziek, muziek. tussen, ook een hoop zou, maar, maar er zit best er zit wel best al al aardige muziek, bij. je moet je je alleen moet even zoeken. Even zoeken. Er is allerlei genres, van pop tot klassiek, house, ska muziek, van alles. Ja, en. en, en uh, ja, ja. <laughs> goed, goed, Nou ja, goed. We zien het wel, joh. Ah, ja. ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik ga er even op en Dan spreek later wel wat even. Is, is goed. goed. Oké, okay, jongen. Hey, hey. Tot ziens hey. nog wel een wel fijne fijn, Ja, hetzelfde, jongen. oké hey. hey, hey, hey, Hoi. hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Nou, luisteraars, dus is dat als Alex via een de Skype naar zijn mobiele telefoon? Ja. Ja, ik heb er net even bel te goed moeten opwaarderen. Dus ja, ik kan ook mensen gewoon thuis bellen. Hè. Dat is wel leuk natuurlijk. Maar goed, we gaan een plaatje draaien. En dat wordt een hele leuke, dames en heren. Een hele leuke. Laten we nou eens wat leuks draaien. En, uh, even kijken, laten we eens kijken, Duo Akoestiek heet het album, de band heet Lul, sorry, maar de band heet, nou eenmaal zo, maar het is wel met dubbel ul, en het is een heel mooi liedje maar, en dat heet Life Is. We zijn weer terug en, uh, ja, live vanuit Den Haag. Het is nu ondertussen al uh, drie minuten over negen in de avond. En uh, het is 28 april 2013. En het is zondag, zondag en over twee dagen is het Koningendag. En dan wordt Prins Willem Alexander gekroond tot koning der Nederlanden. Ja, dat wordt heel spannend allemaal. Hè? Ik hoop dat het allemaal goed gaat zonder en dergelijke. Geen relisjes zoals 33 jaar geleden. Maar ik denk... Eh, ...nou laat ik het zo zeggen... ...ik hoop dat het allemaal leuk allemaal, aan toe gaat. En of je nou monarchist bent... ...of republikein... ...jongens... Uh, ...in principe maakt het geen bal uit... Uh, ...wat voor staatsvorm je hebt. Hè? Ik bedoel, uh, ja... ...ik vind een koninklijk huis toch, toch wat leuker. Weet je. Het heeft wat meer sjeu. Hè? Het, is, uh, ja, ...het heeft wat meer... Uh, dan, uh, dan zo'n saaie president, die is nog partijgebonden ook. Maar goed, daar gaan we het verder niet meer over hebben. Maar ik ga toch eens even kijken of ik... Uh, ja, ik had iemand uh, als je in de uitzending zou komen. Hij zou wel in de uitzending komen, eventueel. Maar dan moet ik even kijken. Nou, dat is mobiel, hè? Shit, nee, dat is niet de bedoeling. Eh... Nee. Um, ik hem even proberen. Voicemail, jeetje. Ja, dat schiet ook niet op, hè. Lijfman, ja, ja. Oké. Okay, Oké, okay, ja, ja. Oké. Okay. Nou, ja, ik kan bellen. Maar dan krijg ik zijn vaste, of zijn mobiele nummer. En als voice mail aan staat, dan gaat hij... Uh, en dan wil ik hem ook niet meer lastigvallen. Laat maar zitten. Ik dat hij speelt. Dan ga ik toch eens even kijken of ik uh, Marcus kan bereiken. Marcus, waar ben je? Marcus. Ja, die gaat ook wel eens... naar uh, zijn moeder, hè? Hij gaat wel over, in ieder geval. Hij gaat over, dus ik heb kans dat hij er is. Marcus Grimaldi. Marcus Grimaldi. Ik hoop dat hij opneemt. Ah, jongens. Ja, misschien zit hij wel even in de keuken een bak te zetten. Of hij zit op het toilet. Of misschien eh, is zijn computer wel aan. Is hij niet thuis? Maar ja, anders gaat hij niet over. Als hij uit staat gaat hij niet over. Dus... Ja, eh, anders bellet hij maar terug dan al, dus, We zullen het zien. Meestal neemt hij wel op hoor. Ik heb Etten ook geprobeerd, maar... Als hij niet opneemt, staat gewoon zijn telefoon uit. Of, of zijn computer dan. Hij gaat niet over, dus ik denk dat zijn computertje uitstaat. Dus, oké, okay, nou jongens, dan... Eh, Kijk, misschien is Herman... Nee, laat uh, het uh, maar. Herman. Kijk, Herman teklenburg. Het is hier uh, acht minuten over negen. En daar is het denk ik uh, ja, net iets over tien. Eh, dan Zelfde tijd, maar dan een uur later. En het is er al maandagochtend. Dus kijk wat Herman doet. Misschien dat hij dat doet. Goedemorgen, Goedemorgen Herman. Hallo. Goedemorgen, Goedemorgen met, Jaap. met Jaap. Oh, oké, okay, Jaap. Jaap, kan je straks eventjes terugkomen? Ik ben, door, ben bezig met iemand in Oosterwijk. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is goed, dus ik ben over dus een half, half, half uurtje terug. Dat uur is goed, oké. Okay, tot straks. Tot straks. Oké, okay. okay. uit Oosterwijk. Ik ben vorig jaar in Oosterwijk op vakantie geweest, zeg. Hartstikke gezellig. Ja. Het <laughs> ja, jammer is, op de stream kunnen jullie wel... Uh, uh, de mensen horen met wie ik spreek via de Skype. Maar via de webcam kan dat niet. Dus daarom zeg ik, zet het geluid van de webcam uit. En ik zou zeggen, jongens, ga gewoon luisteren via de radiostream en kijken via de videostream. Want ja, alles gaat, alles gaat rondzingen, ja, omdat ik, ja, ik zit hier met twee uh, computers. En uh, ik heb niet vanuit één geluidskaart, twee, drie verschillende... ...signalen verzenden, dus het valt me dan mee dat, uh, ja, dat het allemaal uh, nog zo uh, goed gaat. Hè? Dus, uh, goed, we gaan uh, dan weer eens een muziekje draaien. Maar ik had dat ik toch veel meer muziek had gedownload, toch? Nou, we hebben nog wel nog wat andere muziek. Eens uh, <coughs> even kijken hoor. Ja, even kijken hoe het, uh, met de uh, streamsoftware, uh, die werkt allemaal prima zo te zien... Um, Eurostar Radio, ja we zullen eens even kijken, een beetje rustige muziek, uh, oké, okay. ja, ik wil een beetje rustige muziek, Green Walls, de Green Flower, ken je die nog? Die hebben we in het verleden vaak gedraaid, Green Flower heet het liedje en die is van de Dada, hoor Loading myself up again. New friends of new times for a new game. Cause you're maybe the, the friend who understands. May you and time my.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 Want jij bent die, want jij maar Je lijkt wel weer onthaald. En ondanks mijn besparen dus heb je het weer gedaan. Die blos op je wonnen. En dan die ogen vol met spijt. Je hebt me vervangen. Door iemand die je heeft verleid. Want jij bent die. Wat zij paardig, je blijft wel En ondanks mijn besmaien heb je het weer gedaan. Hoe kan ik jou vertrouwen? Jij is steeds meer alleen, ooit zal het jou verhouden. Wat ik doe vermee. Ik laat me niet stannen. jai Ik voel me gevangen Ik zit vol met haat en neid Ik blad van verlangen Toch wil ik jou het liefst weer kwijt Ja, luisteraartjes, dat was uh, geen idee, idee met... Uh, Kom uit Leusden. Leg ergens in Brabant of zo. Goed. De Dado Weatherman hoorde je daarvoor met de Green Flower. Oké, okay, we wachten nog even een verbinding op Herman. Want die is uh, bezig met uh, contact te leggen met andere mensen. We hebben nog een Nederlandstalige uit Amsterdam. zuid En De Sebas met de Glazen Bol. Featuring Shuraya. En de Pervers, Hoppa de pup. pub. Okay -oh. De glazen bol. Ik wil mijn glazen bol met water. En ik gooi de vis. Ja, leg je vinger maar eens aan mijn pols. Ik verkoop apalcool en sociaal gezien zit ik op een laag niveau. En hoe het me muzikaal verloopt, elke bal die je kraat speland. Er gaat even wat mis. Ik moet eigenlijk helemaal van het begin beginnen. Maar ik begon ergens op het eind bijna. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nog een keer, Sibas met de glazen bol. Waarom doet hij nou niks? Wacht, we gaan, wacht. We gaan even opnieuw beginnen jongens. Ja, dat gaat fout hè? Ja, dat, dat, dat heb je met live radio hè. Ga krijg je dat soort dingen. Als er iets van tevoren wordt opgenomen, dan kan je het nog eh, kniepen en plakken en zo. Maar dat is het mooie van eh, live radio. Goed, Sebas, Nogmaals, Sebas of Sibes met glazen bol.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 Wordt paranoïde van de lied die ik rook. Zien we dus ook 24 uur per app ziekelijk stoom Wie willen lopen op het randje van een diepe psychose? En hopen dat iemand mijn shows of liedjes nog koopt alsof ik doe wat pieker piekeren zo, want de dief is mijn hoofd Hoe de fuck heb ik die nu omhoog? Niet dus, ik heb geen diploma of iets en dus zo Zie ik als studiefinanciering voor mijn muziek, maar geloof me dat Als ik straks mijn motherfucking brievenbus open zie dat de UWV wil dat ik op visite ga komen Zo, so, jubliek, zullen we eens checken over meteen even Je geld aan het werk kunnen zetten bij de pp Het staat met vet gedrukte letters in mijn cv Kunt met mijn budget en het lukt weg er nog niet eens Eén keer met het reppen. na een stuk of 26 EP's verland ik vanzelf als een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 Mijn leven bestond alleen nog maar het feest met drank. Ik had geen reeds, maar verbleef met zeven babes in de pand. Op bied was ik mijn stilo was nummer één van het land. Dus mijn bied tocht ik in kilo's. Het lukt niet eens meer in gram. Nee, shit.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 the plan neem een kijkje in mijn glazen bol. Maar deze wijze heeft een prijsje en die vraagt ze tol. Want ik weet met zekerheid dat ik alleen nog met bejaarden rol. Mijn leven lijkt de reden kwijt, ik weet al wat er daarop valt. Als een me mijn kist in. Want zolang de aarde tolt, ga ik nooit meer de mist in. Maar ik volg een plaats en rol. Dus sinds de basisschool maak ik mijn mooiste beslissing. Vul mijn glazen bol met water en ik gooi er een vis in. Ja, dus, uh, leg je vinger maar eens aan mijn pols. Ik verkoop, verkoop koop En sociaal gezien zit ik op een laag niveau. En hoe het met muzikaal verloopt, elke bal die je kaats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 www.eurostarradio.nl ah, dat, uh, dat, uh, dat klopt, we draaien geen commerciële muziek. Uh, niet omdat we er tegen zijn of zo, helemaal niet. Maar het is gewoon een hele dure grap. Hè? Dus, uh, dus de Rolling Stones of Queen of, uh, of Marco Bosato of André Hazes, dat uh, kost heel veel geld. En we zijn niet commercieel. En dus kunnen we kunnen dat ook niet dekken, die kosten dus. En we willen ook niet commercieel. Dus vrije radio met vrije muziek die niet commercieel is. En we zijn hier niet commercieel en we doen het gewoon puur voor ons, liefhebberij. Voor de hobby. En dat is Eurostar Radio. Uh, dus goed. Nou, dat was Sebas met de glazen bol. En uh, goed, nou, we hebben geprobeerd uh, contact te leggen met Herman. We wachten hem nog even mee. We gunnen hem nog even een kleine, nou, laten we zeggen, tien minuten. Het is nu vijf voor half tien. Uh, ik denk dat ik misschien om tien uur maar toch maar ga stoppen. Maar ik zeg het, als het nou lekker druk is op de Skype, dan gaan we gewoon door tot twaalf uur. En, uh, maar goed, uh, we hebben vanaf gisteren, uit, gisteren uitgezonden alleen maar non-stop muziek. Prachtig en ja, ik hoop dat je het heel erg leuk vond als je de afgelopen dag ervoor gisteren dus geluisterd hebt. Nou mensen, ja, ik zal eens even mijn hoofd laten zien. Er staat wel wat gezelliger als ze mijn gezicht keer zien als ik tegen je spreek, hè. Dus even zwaaien. Goed. Nou, dit programma wordt natuurlijk opgenomen, Je kan het naluisteren, maar het is natuurlijk veel leuker als je live ook in de uitzending mee kunt doen en dergelijke. Goed, uh, we hebben nog meer prachtige muziek. Ja, um, we hebben onder andere, dat is ook wel leuk, een beetje trance muziek. Atomic Cat met Forever To Last. Dat zijn heel gaaf nummers. Een beetje transcendence muziek. En uh, natuurlijk, rechtenvrij. Hier is Atomic Cat met Forever to Last. Dus we gaan even Herman even bellen. We gaan de muziek op de achtergrond even doordraaien. Misschien dat Herman nu wel kan? We gaan gewoon proberen. Oké, okay. nou dan moet de muziek ook ondertussen wel uit. Anders horen we Herman straks niet meer. Oh jee, hij reageert niet meer. Die... Nou, we gaan nog even verder met zijn muziek. Ja, oh jee, oh jee, ik ga hem niet meer uit. Nou, doe even... Hij reageert niet meer, de browser is vastgelopen. De telefoon blijft overgaan en de muziek wil niet stoppen. Oh jee. Hou trucje, old. ja. Het geeft niet als deze computer uitvalt. We gaan we even... Ga we hem even weg, zo. Nou, de stream blijft toch wel doorgaan. Dat is het probleem niet. Oké, okay, we kunnen gewoon doorpraten. Euh ja, ik programma's afsluiten. Uh ja, oké. Okay. Goed, nou, de stream die blijft nog doorlopen als het goed is. Ik hoop dat mijn geluid nog gewoon blijft doen, de microfoon. Ik heb de computer even uitgegooid. De streamcomputer blijft gewoon aan. Dus ik kan gewoon door blijven praten. Zorg maar eens. Alleen de webstream, de, de cam, is nu uit. Dus. Die gaan we niet meer aandoen voor die laatste twintig minuten. Dat ga ik niet meer doen. We gaan gewoon door met de uitzending nog. Dus. Die blijft gewoon online. Dus geen nood. De microfoon doet het nog. Dus, want ik geloof dat, uh, ja, die, die staat wel op de stream, uh. Oké. Okay. <coughs> als de computer wegvalt, valt mijn stem ook weg. Maar we gaan wel dra snel weer terug. Want we blijven wel online, dus als er geen signaal hoort... Dan is ons signaal nog wel in de lucht, maar de stem is dan even weg. Maar we gaan snel mogelijk de computer... Ja, het, want ik kan geen contact maken met Herman. En uh, alles bleef vastzitten, de Skype. Zowel als, hé, uh, hey, ik kan gewoon door blijven praten zonder dat de computer zat. Oké, okay, we gaan hem weer opstarten. Dan draai ik wel even dit geluid even weg, dat is een beetje vervelend. Dus we gaan gewoon opnieuw opstarten. Dus er is niks aan de hand. Ja, uh, ik, ik wou het onderwerp even hebben over seks of seks, uh, genot en religie, gaat dat samen? Ja, verschillend, hè. Ik me, val me wel op dat uh, bepaalde dingen, zoals overspel en uh, ja, sommige... Ja, er zit een geloof bij waar homoseksualiteit absoluut taboe is. Uh, maar, door, maar seks met neven en nichten mag het dan weer wel, hè. Zoals ze trouwen tenminste met elkaar. Ja, er is dus, uh, verschil tussen... Maar Oké, okay, maar het gaat me niet zeer om de seks, maar om genot. Mag je wel genieten? Van een glaasje wijn. Of uh, van een rokertje. Uh, of. Uh, ja, mag je nog wel genieten in het leven? Ja, jongens, hey. Er zijn zelfs niet religieuze uh, uh, ideologieën. die ons meer verbieden. als ons toestand. Maar nou, volgens het communisme. mag je alleen maar je eigen. de de, de, de, de te werken. Tot je dood bij neervalt. En verder niks. Je mag niet al te veel bezit hebben. Je mag niet al te dure mooi huis wonen. Niet al te mooie auto. Want dat is kapitalistisch. En dan denk je jongens waar slaat dit op. Het fascisme sluit mensen van een andere ras uit. Mensen met een andere seksuele voorkeur, Mensen met een handicap. Nou ja goed we weten het allemaal. Allemaal idiote ideologieën. Die onze vrijheid beperken. En die moeten we met wortel en takken uitroeien. Desnoods met geweld, vind ik. Ja, dan mag je iemand doden, vind ik. Als iemand zo'n uh, ideologie voorstaat. en hij wil dat ook met geweld uh, uh, kenbaar maken. dan vind ik dat je die persoon uh, mag doden. En of het nou van de wet mag of niet. Je moet hem gewoon doodmaken, vind ik. Zolang hij zelf geen geweld gebruikt, oké. Okay. Maar ik vind als iemand om zijn ideologie anderen dood maakt, dan heeft hij ook geen recht op leven, toch? Bedoel, nou, laten we eerlijk wezen. We moeten gewoon respectvol met elkaar omgaan. En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar jongens, kom nou even, even. Je hebt maar één leven, hè? daar gaan we tenminste van uit. Ik ga er vanuit. Uh, ja, oké. Okay. <coughs> Ik sluit nu al uit dat er meerdere levens zijn. Maar, maar we gaan ervan uit dat je maar één keer leeft. Waarom moet je dan dat ene leventje wat je hebt in die eeuwigheid. Hier op aarde. Waarom moet je het elkaar dan, dan zo moeilijk maken. Dan hebben ze het over het paradijs. Hè? Doden om in het paradijs te komen. Mensen doden om in het paradijs te komen. Jongens. Hoe kan dat nou. Dat, dat, dat, dat bestaat niet. Ik ga zelf maar een onderwerp aan snijden hoor. Maar. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat er bij mij gewoon niet in. En ik geloof dat dat geen enkele heilige boek geschreven staat. Ook niet in de, in de Bijbel. Ook niet in, uh, in de Koran. Er staat nergens dat je in de hemel komt als je een vijand dood maakt. Dat staat nergens volgens mij. En ik vind het walgelijk als mensen een, een, een geloof misbruiken om anderen te doden... Ik vind het nog egoïstisch ook, want dan ga je mensen doden om zelf in de hemel te komen. Ik geloof nooit dat Allah of God dit, dit accepteert, dat geloof ik niet. En of de hel bestaat, ja, ik heb ook zomaar twijfels hoor. Maar goed, ik bedoel, iedereen moet het voor zichzelf weten hoor. Ik bedoel, ik vind het allemaal prima. Maar goed, dan ga je Herman even bellen. En misschien dat Herman wel een mooie antwoord op weet. Oké. Okay. We gaan uh, nogmaals trachten Herman te bereiken. Ik hoor nog niks. Maar ik moet even het geluid. Even. Uh, ja. Ik weet niet nee, meer wie wat is. Ik heb ze al twee maar even opengedraaid. Maar ik hoor niks. Nee, ik hoor niks overgaan. Ik denk dat hij nog in contact is met... Uh, met... Uh, Oostenrijk, oké, okay. goed, nou, weet je wat, we wachten wel af, misschien belt hij wel zelf terug. Nou, ik ken, ik ken Marcus ook al niet bereiken. ik heb het net ook geprobeerd, maar, eh, ja, ik heb Marcus al een paar keer gehad, hij gaat wel over, maar, ja, het is bijna kwart voor tien, we zullen kijken, hij gaat wel over, maar misschien zit hij wel naar een tv-programma te kijken die hij niet wil missen. Ja, het is heel moeilijk, ja. Oké, okay, nou, we hem er maar mee. We gaan eens even kijken of we onze vriend eh, Jacco kunnen bereiken. Dat is wel leuk, zijn als ik hem gewoon... Nee, niet via mobiel, toen nou zeg. Ik wil hem gewoon bereiken. Via de Skype. Ook niet via de voicemail. En via... Een videogesprek. Uh, ja, het is een beetje lastig allemaal, weet je niet. Weet je, ik laat de Skype even voorlopig gaan. Laten we nu wat, uh, wat muziek draaien. Ik heb dat onderwerp waar ik het over heb, zelf een beetje toegelicht. En ja, goed, dus zo denk ik erover. En je moet gewoon respect voor me gaan. Je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat geldt ook voor politiek en uh, ik vond de hele mikmak. Moet iedereen zelf weten. Niets is heilig voor mij. Niets is heilig. Voor mij, ik, ik vind gewoon het enige wat mij heilig is: doe gewoon normaal, respecteer mekaar's meningen. Ook al werkt hij ontzettend af. He, ook al uh, is in jouw ogen. Uh, ja, je moet je niet leiden door een, een, een religie of een um, politieke ideologie. Bedoel je kan zelf ook nadenken, nou toch? Bedoel, heb je geen god uh, of een uh, een of andere? Uh, Figuur uh, die, die het zo even zal vertellen. Uh, uh, uh, uh, ik geloof er gewoon in, klaar. En uh, dat is mijn mening. En uh, of ik het er mee eens ben of niet, dat is uh, jouw probleem. En niet die van mij. Oké, okay. uh, Subselector met Spy Talent. Saturn have a direct influence on Saturn's rings. A natural tendency of ring material is to spread both toward and away from Want hij heeft me gebeld. Maar ik zou niet weten wie het is. Als je me hoort, bel nog een keer terug. Ik weet het niet hoor. Misschien. Uh... Is het Jacco? Nee. Is het misschien dan toch uh, onze vriend... Uh... Zie misschien? Ja, we zullen even kijken. We moeten even kijken. Ik hoor niks meer op de stream. Ik hoorde wel wat overgaan. Via de radio. Dus ik denk, hé. Hey. Ja. Nee, nee, het gaat niet. Dat wordt een beetje lastig, hè. De, de webcam-stream heb ik maar uitgezet. Hij is prong uitgegaan, maar... Ja. Jongens, we gaan aan een eind aan breien. Jullie kunnen niet meer skypen. Helaas, het is te laat nu. Nou, weet je wat, ik, ik stop ermee. Ik ga Skype afsluiten. Ander keertje dan maar, man, als je toevallig luistert via de, de radiostream. We gaan het volgende week zondag opnieuw proberen. Oké? Okay? Dus uh, okay, dat komt wel allemaal voor elkaar. Kijk, okay, luister, we gaan ermee stoppen. Uh, het is nu uh, 6 minuten. Of 7 of 6 minuten voor 10. Dit is een live uitzending. live vanuit het studiootje in Den Haag. Laar kwartier. En, uh, nou ja, over twee dagen is het Koninginnedag. Dan gaan we lekker feest vieren. Morgen ben ik lekker vrij. Dan ga ik morgenavond lekker uh, naar de Koningen nog. In mijn stamkroegie. Dus, uh, lieve mensen, ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren. En, uh, nou ja. We zien elkaar nog, nog wel eens uh, een keer. Uh, dus volgende week zondag, en dat is op uh, bevrijdingsdag op 5 mei, tussen 8 en 10 zijn wij er weer En dan ben ik uh, weer live vanuit Den Haag. En weet je, ik ga wat leuks doen. Ik ga het, uh, gehele, hele mooie muziek draaien, rustige muziek. Geen, uh, geen herrie. We draaien een prachtig liedje. Van de Duitse Band Marian. Met die twee raben. Tot volgende week. En uh, nog een fijne feestdag, uh, de 30e. En tot uh, 5 mei. Doei!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 Einer schlagner Ritter seit heut Nacht Und niemand sah ihn im Waldesgrund Als sein Lieb und sein Falke und sein Hund Als sein Lieb und sein Falke und sein Hund Gebeute spät, sein Liebes mit met hier fort. Wir kunnen in Ruhe speisen dort. Wir kunnen in Ruhe speisen dort. Du setzt es auf seinen Nacken dich, Seine blauen Augen sind für mich. Eine goldene Lacke aus seinem Haar. Soll wärmen das Nest ons nächstes Jahr Soll wärmen das Nest ons nächstes Jahr ProStar Radio is Vrije Radio.